Mark Visser met het NOS Journaal. Het voetbal-informatiepunt voetbalvandalisme heeft het afgelopen seizoen iets minder incidenten zoals mishandelingen en vechtpartijen rond betaald voetbalwedstrijden geregistreerd. Vooral het aantal aanhoudingen nam sterk af van 950 naar 650. Volgens het informatiepunt komt het onder meer door de strengere veiligheidsmaatregelen. Daardoor krijgen vandalen minder kans om zich te misdragen. De politieinzet bij het betaald voetbal nam het afgelopen seizoen af met 11%.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 Vlak voor de afvaart in Zanzibar ging een aantal mensen van boord, omdat zij bang waren voor een ongeluk. In Japan is een pas benoemde minister alweer afgetreden vanwege ongepaste opmerkingen over de kernramp bij Fukushima. Bij een bezoek aan de Fukushima had minister Hagirio van Economische Zaken het deze week over een spookstad. Ook duwde bij wijze van grap tegen een journalist aan, waarbij hij zei, ik geef je wat straling. De opmerkingen leiden direct tot ophef. De oppositie sprak er schande van, omdat de gevoelens van de getroffen inwoners zouden zijn gekwest. Igiro probeerde zijn positie gisteren nog te redden met excuses, maar dan vandaag alsnog ontslag. Hij was in functie sinds vorige week, toen het nieuwe kabinet van premier Noda aantrad. Het weer geleidelijk neemt de bewolking toe en vanavond ontstaan er enkele stevige regen- en onweersbuien. Morgen eerst zondag al snel vanuit het zuidwesten opnieuw buien en een graad of 21. Dit was het NOS. Dit is -Zwaan bij de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file bij Vianen 2 kilometer, dat komt door werkzaamheden. A16 Breda richting Rotterdam, voorknopend Ridderkerk 2 kilometer, dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook op de rijbaan naar Breda is een ongeluk gebeurd. Op de Van Noordbrug staat file tussen knooppunt Terbrechtse Blijn en de Van Noordbrug 4 kilometer. Op de parallelbaan is de rechte rijstrook dicht. En op de A20 naar Gouda file door werkzaamheden bij Schiedam 2 kilometer.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 Komt bij 2 uur weer van Zandvoort op zaterdag. Op deze lekkere zaterdagmiddag. Wat betreft de temperatuur en het weer. En natuurlijk de rest ook, want het is gewoon weer gezellig in het centrum. Je Michael Jackson en. Z.F.M. Voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we allemaal in dit uh, komende uur doen? Om nou, te veel om op te noemen. Daarom zou ik het kort houden. Uiteraard om half, uh, uh, half vier krijgt u van ons uh, de evenementenagenda. Uh, u krijgt van ons nog de uitslag van de kwalificatie van de Formule 1 in Monza. Uh, we gaan nog even stilstaan bij de meest creatieve ondernemer. We gaan natuurlijk zo meteen straks naar het einde van uh, de eerste helft van SV Zandvoort tegen Aalsmeer. Dan schakelen we over naar Joop van Nes. Maar we hebben het gelijk eerst even over een ander groot evenement, en dat was net als vorig jaar, nemen ruim 240 exposanten uit binnen- en buitenland deel aan de Hiswaterwater, die van afgelopen dinsdag 6 september van start is gegaan in de Marina Seaport in Uimuiden. En daar voor ons is aanwezig onze society-verslaggever Frank de Visser. Frank, goedemiddag! Uh, goedemiddag, Albert Jan! en, en... Hallo Frank! <laughs> hoi hoi. Rob! Rob hey. was er ook! <laughs> Frank, uh, afgelopen de... dinsdag is hij van start gegaan, de Hiswaterwater, onder bar weersomstandigheden... Ja, uh, ja. ...wat houdt in grote lijnen... ...de Hiswa te water uh, uh, in? Uh, de Hiswa te water is... Uh, ...binnen Europa een zeer gewaardeerde... Uh, botenshow ...voor uh, nieuwe schepen... ...en het is sowieso de grootste botenshow ...in Nederland, tezamen met de Hiswa... Uh, ...de droge Hiswa... ...in de Rai... ...en uh, het is met nood weer begonnen... ...zoals je zelf al aangaf... Uh, ...donderdag werd iets beter... En uh, je ziet dan meteen het aantal bezoekers uh, toenemen. Het is wel zo dat als het, uh, de bezoekers tijdens slechte weersomstandigheden... ...toch zo'n beurs bezoeken, dat ze echt serieus geïnteresseerd zijn in een boot of in een product. Uh, ik, ik, kijk, er zijn vele occasions. Enkele weken geleden waren we in Hoorn met een occasionbeurs en nu nieuwe boten. Dus er zijn heel doelgerichte uh, mensen die daar naartoe gaan natuurlijk. Of is het voor iedereen? Het is uiteraard voor iedereen. Men mag ook gewoon, uh, zoals ik uh, al, al uh, liet blijken vorige keer vanuit horen. Men mag ook gewoon aan boord van een nieuw schip gewoon om de, om de sfeer te proeven. Om even, zoals ik het uh, wel eens noem, stofjes aanraken. Um, maar de bedoeling is natuurlijk voor de exposanten dat er wat verkocht wordt. En ik heb begrepen vanuit de brancheorganisatie dat er toch wel een toename is in interesse. En er ook wat meer verkocht wordt en gaat worden. Even een praktische vraag tussendoor. De haven van Eemuiden ligt over het algemeen vol met, uh, met mooie boten. Uh, maar dan komen al, die, al deze boten voor de water komen naar Eemuiden. toe. Waar moeten, die, waar moeten die boten die er normaal gesproken liggen dan naartoe? Eh... Uh. Albert-Jan, um, als jij daar een vaste lichtplaats hebt, word je niet vrolijk. Want je wordt in de, de uithoeken van de haven <laughs> word je, uh, gedeponeerd, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, een, een, een andere ding wat ik even kwijt over de beurs. Ik ben uiteraard als uh, internationaal gecertificeerd uh, jachtmakelaar uitgenodigd op zowel de grootste zeilboot als het grootste motorschip. Kijk, dat is de society. Daar hadden we het al over. Um, het, de, de grootste zeilboot, dat is een topzeilschip de wilde swan, die ligt niet in de verkoop maar het is een heel groot uh, prachtige uh, schoener uh, die is het verleden jaar opgeleverd volledig gerestaureerd en wordt nu gebruikt als opleidingsschip uh, uh, evenementenschip en we hebben, dat is, uh, het ligt daar alleen voor bobo's vandaar dat ik uitgenodigd ben <lacht> en uh, uh, weet, weet je ook welke bekende Nederlanders zijn uitgenodigd want ik uh, zag afgelopen dinsdag al een van onze prinsen uh, uh, in Uimuiden rondlopen ja, maar dat, die hadden het te druk. Dus uh, helaas. Oké. Okay. Um, uh, ik werd uitgenodigd door de voorzitter van de ISWA, André Fink. En wat we daar besproken hebben, ik was overigens niet enig aanwezig, uh, is het verplaatsen van de ISWA, is toch wel even uh, nodig om dat te melden. De ISWA gaat weg uit de Muiden en gaat weer terug naar Amsterdam. En daartoe wordt ontwikkeld een, een, een nieuw gebied, um, de NDSM. Uh, uh, uh, aan de overkant van het IJ. Ja. en uh, uh, uh, Zoals het er nu uitziet, is de volgende heer van het waterbus in Amsterdam. Oké, okay, dat is vers van de pers. Dat is, heet, dat is nieuws. Dat is zeker nieuws. Nou, vandaar dat, uh, dat ik dat ook deel met jou. Goed. Nog even. Vandaag en morgen nog volop activiteiten in de, in de Seaport Marina. Ja. Zeker voor, voor Jan, voor alles en iedereen de moeite waard om daar een kijkje te gaan nemen. En een tip voor iemand die van lekker eten houdt: misschien ken jij het bekende landgoed Duin en Kruidberg? Ja. Nou, ik heb daar uh, dus uh, gisteren met mijn vrouw kunnen genieten van een heerlijk half kreefje en een glaasje Chardonnay. Kijk, kijk, nou, now we're talking. En daar doen we het voor. Uh, was die, uh, diegene die, die, die de zaken regelde, was die uh, een bekende uit Zandvoort? Uh, die bij de uh, voorgenoemde... Uh, uh, Juist. Juist, ja, ja, ja, ja. Oké. Ik okay. kan ze naam noemen. Nee, nee, is goed. We weten precies wie het is. Zeg Frank, hartstikke bedankt voor zover. En wellicht tot een uh, spoedige volgende keer. Ja, en, en mag ik nog even iets vertellen? Ja, moet je heel snel zijn. Heel snel dan. Ik hoop, ik hoop dat het volgende interview komt uit Centro-B. Waar binnenkort de vwaalde Centro-B start Daar hou ik je aan. Oké, okay, dag Frank. Dag Frank. Alle files naar alle Holland en Spaanse zon. Geen beweging. Spawns when I die is waar nog wel in naam dit weekend ook te bezoeken uiteraard. Hoor. Dat is juist van Frank de Visser. Erachteraan de toepasselijke plaats van splitsing. Dat was wind en zeilen. Nou, hoe is het met de wind daar bij het voetbal Joop? Ja, ik zit op heet de kolen waarbij jullie Joop? Ja joh, ja joh. Ongelooflijk. Druk, druk, druk. druk. Met 1-0. Hallo. Ja, Oké. Okay. niet? Hallo, 1-0. Ja, net vlak voor dat jullie inbelden was het uh, Nuitselberg die een bal. ...op een wonderbaardelijke manier volkreeg. Max Aardenwerk vond het zond helemaal vrij. En dat gaf dus uh, de aanvoerder van Stanssen niet de minste kans. En die nu dus ook niet. En ze bracht ploeg op dat met echt zeker verdiende ze 1-0 uh, voorsprong. Uh, ondertussen spelen we nog steeds. Want de, de blessure die bij voordat uh, het nieuws kwam. Uh, dat was uh, Patrick van der Oort. Die had een, een scheurtje in zijn hoofd. Maar de, de, de kunde en de vaardige handen van uh, de van zorgden ervoor dat hij toch weer kon spelen. En zo is die standaardploeg nog steeds... Uh, uh, intact. Uh, daarna was het Bas Lemmers die een, een blessure kreeg uit zijn elleboog. Ook direct verzorgd door Kampman. En ook Bas Lemmers die speelt weer. Maar ja, dat neemt wel uh, het heeft, uh, betekent natuurlijk dat er uh, wat tijd bijgetrokken gaat worden. Maar ik vind dit wel rijkelijk veel. Want op mijn klokje is het al bijna 6 minuten in tijd. En daar geloof ik helemaal drie keer niks van. Ondertussen nog... Uh weer gaan ingooien op de hoofd van Patrick van der Oort naar Max Aardenberg. Aardewerk, Aardewerk werken, werken, werken, werken. Ja, hij krijgt van het balvoordeel, dat is Patrick van der Oort. Die, die speelt daar in de diepte, Duitse berg, berg gaat die 16 meter in. Ja, hij gaat de 16 meter in. Komt, bij je wordt net even weggetikt door een verdediger. Daar is eigenlijk hier, die keeper van weer uh, gaat die bal weer heel veel schoppen. Uh, het is daar uh, Ronald Calus naar Van der Oort, weer op zijn hoofd geraakt tijdens een kopduel. ligt weer op de grond. Uh, en niemand kan daar iets aan doen. Er wordt niet met ellebogen geslingerd of zo. Het waren de hoogte tegen elkaar. En nu ligt hij weer op de grond. Hij uh, well, staat nu op, dus het zal wel meevallen Ten omzichte van de vorige keer. En uh, er ligt ook iemand van uh, Aalsmeer op de grond, maar dat is bij zijn eigen doelgebied. Ik heb geen idee wat daar gebeurd is, want de bal was ver weg daarvan. En nu laat die scheidszetter ook daar verzorging toe. En ja, zo gaat die, die, die eerste zelf toch een behoorlijk lang duren eigenlijk heren. Voorlopig nog steeds zie je natuurlijk dan die 1-0-voerster van Zandvoort. En dat geeft in mijn ogen aan, dat is Zandvoort gewoon een goede ploeg op dit moment. Dus nogmaals, Aansmeren heeft vorige week weliswaar verloren. Maar er is toch een heel sterke ploeg, die in potentie toch wel bij de eerste 5 zes 6 wordt. Ja, en dat is Zandvoort dan blijkbaar ook. Verzorging is gebeurd, de verzorger gaat van het veld toch. Er is nog niet zover. Schrijf ze wacht even tot hij over de lijn dus het is. ze zag geen stel spelen in de buurt, maar goed, hij wacht erop. En daar is het signaal dat hij op genomen kan worden. Als meer, op de helft van Zandvoort nu. Alles op 2 na, eh, op de helft van Zandvoort. Het speelt nu naar de rechter de linkerkant. Komt die bal voor. Een mooie voorzit. Ja, maar dan gaat net over de spits heen, zo dus elkaar Die kan het wegwerken. Ja, Fennec van der Van de Oort met de bal aan de voet. Gaat daar, denk ik, zomaar Thijs van Rikkers in spelen. Dat inderdaad, er gebeurt dat. Rikkers gaat langs man langs. Kan hij de bal uit controle houden? Hij heeft inderdaad controle over die bal. Speelt daar Aardewerk in. Aardewerk, die moet daar werken, werken, werken. En die raakt die bal kwijt. Dus nu, als meer, dat kan overnemen. Op de helft van Zandvoort. Een meter of twintig van de doel. En dan komt Julian man staan om die bal van die man af te pakken. En speelt nu Michael Keilen. Die krijgt een zit. En krijgt inderdaad die bal mee. En zo over de helft, op de helft van. Aalsmeer. De bal wordt ver weggeschopt, moet hij terugkomen en de heren Aalsmeer vinden het niet nodig om dat gewoon even lekker zelf te doen. Er dus zijn een van die toeschouwers, die gewoon het veld op en speelt die bal naar eh, Aardewerk, die gaat zelf die vrije schop nemen. Dat doet hij meestal trouwens. En hij twijfelt even, want er is geen beweging bij de Zandvoortse en dat is een diepe bal en daar staat iemand bij het spel en dat is Vijssel rickers geweest en daar wordt dus een vrije schop genomen door Aalsmeer, hij is ondertussen genomen. Dik op eigen helft nog. en is dus Patrick van Noort die er bijna bij kan komen. Maar bijna is natuurlijk iets helemaal die is Bas Lemmers. Die uh, speelt tegenover zich. Uh, Aardewerk, pak de bal af. Helemaal goed. Bas Lemmers. Nu Patrick van Noort Een hele klein daar. En dan gaat hij hier de bal van, op de voet van een Aals spelen. Over de zijlijn, Ja, inderdaad. Er wordt geplacht door de assistent uh, scheidsrechter van Aalsmeer En Bas Lemmers mag die bal gaan gooien. En die beste, die duurt maar. nu al uh, acht minuten volgens mij. En ja, hij kijkt wel op zijn klokje, die, die zitten, maar hij doet er nog verder niks mee. En ja, misschien staat hij stil, weet je veel. Ja, daar is het eindsignaal van de eerste helft. Zandvoort blijft in rust met 1-0 en dat was dik verdiend. Oké, okay, dankjewel Joop en uh, straks komen we terug voor de tweede helft. Eerst weer een uh, lekker plaatje, zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Zo op, op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Daarna helaas geen entertainment voor jullie, want uh, ja, die jongens die hebben vandaag een dagje vrij. Ons collega Roy van Buringen, hij is gisteren in het huwelijk getreden. Uiteraard Roy, van harte gefeliciteerd en Dien ook. Het was een geweldig feest en uh, we hebben ervan genoten. Hier is James Ingram en Michael McDonald. en be there. er wat van hoor, de girls. zeker. Je hoort uit de jaren 80, Dave Edmonds en de Curlstalk. En daarmee werd het bijna half vier in de vaste weet het. Tijd voor de evenementagenda. Voor Zandvoort en de regio. En volgens mij is er de komende dagen weer heel veel te doen, Albert uh, Jan hier in Zandvoort. Ja, ik zou zeggen, pak die vast pen en papier bij de hand, want uh, ja, er is... Dus, overal evenementen en de activiteiten ja, ze zijn erg te veel om op te noemen dus laat ik maar snel beginnen en uh, dit weekend zijn natuurlijk de Open uh, Monumentendagen want op, uh, voor de 25 e keer viert Nederland en ook Zandvoort dus weer de Landelijke Monumentendagen de stichting behoudt Zandvoorts Cultuur Erfgoed met onder zijn paraplu diverse historische verenigingen organiseert in samenwerking met het Zandvoorts Museum de Open Monumentendagen op vandaag en morgen u bent van harte welkom in het Zandvoorts Museum en in de protestantse kerk dit weekend op het circuit the state-of-art GP Classics. Vandaag en morgen en u zult ze was licht ook al door het dorp hebben zien rijden. Uh, de historische auto's uh, van, uh, van vervlogen tijden, maar die auto's rijden nog steeds. Vandaag en morgen een overladen programma. Vanmorgen zijn ze om negen uur begonnen en het loopt vandaag door tot een uur of zes. Met uh, historische MG's en uh, noemt u maar op uh, diverse andere autoclasses. De uh, uilen oude BMW's. Uh, ene activiteit na de andere activiteit. Vanmorgen waren de, quali de qualifyings Vanmiddag reeds de eerste races. En morgenochtend vanaf half negen tot zes uur wederom een en al race spektakel met oude auto's op het circuitpark Zandvoort. Een aanrader voor liefhebbers van classic cars. Uh, morgen hebben we natuurlijk ook het muziekpaviljoen in het dorp. Blijft u in het dorp dan kunt u genieten van de Dixieland Cracker Jacks. Dat is jazz uit de jaren 20 en 30 en dat is van één uur tot half vijf. Wat er ook is, is natuurlijk classic concerts. Laureate en Prinses Christina concours. Morgen zullen een viertal muziektalenten in het kader van het Kerkpleinconcerten van de stichting Classic Concerts voor u optreden in de protestantse kerk aan het kerkplein. Het zijn alle vier laureaten van het Princess Christina Concours 2011. Classic Concerts houdt daarmee een traditie van vele jaren in stand. Het concert in de protestantse kerk begint morgen om drie uur en de deur gaat om half drie open en de entreeprijs bedraagt even kijken. slechts 5 euro dus 5 euro voor schitterende klassieke muziek in de protestantse kerk. Nou maandag het begint de zwem vierdaagse in de zwembarg van uh, Center Parks. Uh, eerder in het programma hoorde u het al, aanstaande vrijdag, home state jazz, Jean-Louis van Dam Quartet en het begint om negen uur. En dan gaan we de 17e. Kan u nog volgen? Heeft u de pen en de papier nog steeds bij de hand? De 17e, natuurlijk het evenement van het jaar 2010. De Korendag Zandvoort viert zaterdag 17 september 2011 ook haar vijfjarig jubileum. Dubbelfeest dus. Daarom dit jaar het thema Carnaval. Want met Carnaval wordt er overal in de wereld uitbundig feest gevierd. Omdat het Dubbelfeest is, zal de opening op speciale wijze worden verricht door onze burgemeester Nick Meijer. Moment. Ja, ja even hey, een okay. Daar was ik weer. En als u bij de opening aanwezig bent, krijgt u iets lekkers aangeboden. Voor uh, veel meer informatie over de korendag, kijkt u dan op www.zingenaanzee.nl. www.zingenaanzee.nl. En ook de 17e, de eerste voorronde, daar hadden we eerder ook al over in het programma. De eerste voorronde van het Zandvoortskampioenschap: Garnalenpellen in Strand en Thalassa. En dat begint om vijf uur. Inschrijven kan in Strand en Thalassa of bij Café de Oomstee. En de 17e en 18e kan u wederom naar het circuitpark. Zandvoort want daar is spectacolo sportivo en dat er staat alles in de... ...in het teken van Italiaanse auto's... ...Italiaanse oh, eten, Italiaanse... ...alles wat Italiaans is, is daar welkom... Maar de nadruk ligt natuurlijk op Italiaanse auto's... ...en Ferrari zal natuurlijk uitbundig aanwezig zijn. En de achttiende... ...voor diegenen onder u die nog niet hebben ingeschreven... ...is het natuurlijk het traditionele rondje dorp. Schrijf u in bij uw stamkroeg... ...en u gaat dan, uh, maakt dan een wandeling... ...door het dorp van het, ene kroegje, van het ene kroegje... ...naar het andere kroegje. Diverse activiteiten worden er voor u georganiseerd... ...en u bent op, tegen uur of zes bent u weer terug... ...in uw stamkroeg... En kunt u in een en ander nog eens even rustig napraten. Dus ik dus zou even, even, even bijkomen. En even bijkomen. Even bijkomen, even bijkomen uiteraard. Genoeg activiteiten en tot zover de evenementen. Agenda. Zo weer genoeg uh, te doen inderdaad uh, hier in uh, Salford En lekkere muziek op de Sanfordse Radio. Hier is Crystal full for you. Oh, oh, oh, oh. oh yeah! I'm gonna call it. Just like I see it.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 Nou, de, de nieuwe single van Crystal, hij is uit en hij is leuk, hij is lekker. Gewoon helemaal goed. Hij is helemaal super door de for you. En achteraan viel de laf uit de 83 alweer, de single van Ten cc Nou, we hebben nog een berichtje. Dan gaan we een plaatje doen en nou, dan weer naar Jop Berichtje, Berichtje, berichtje. Wie wordt de meest creatieve ondernemer? Ja, dat, nou, dat was belangrijk was bekendgemaakt. Want tijdens de ondernemersavond aanstaande donderdag op 15 september wordt bekendgemaakt wie na Greven makelaardij in 2009 en de Kaashoek in 2010 komend jaar de titel Meest creatieve ondernemer mag dragen. De focus ligt dit jaar op de gastvrij ...en klantvriendelijkheid van de ondernemers in Zandvoort. Tot 31 juli kon een kandidaten worden genomineerd. Een deskundige jury bepaalt uiteindelijk de winnaar... ...en zal dit bekendmaken tijdens de grote ondernemersavond in Centerparks Zandvoort. De definitieve lijst van genomineerden van klanten die de bedrijven hebben voorgedragen... ...kunt u bekijken op de website www.zandvoortinbedrijf.nl... Www ...en ondernemers die van plan zijn naar de ondernemersavond... ...in de beach factory van Centerparks bij te wonen... Uh, en zich nog niet hebben aangemeld, uh, worden met klem uh, verzocht om dat alsnog te doen via een simpele melding op het e-mailadres van de bedrijvenfunctionaris van de gemeente Zandvoort, uiteraard mevrouw Hilly Jansen. En haar uh, e-mailadres is h.jansen met 1s: apenstaartjezandvoort.nl. H. Jansen apenstaatje zandvoort.nl. Zandvoort de inloop van de ondernemersavond is om half acht en het programma begint om 8 uur. En nog even op welke dag? Uh, volgende week donderdag aanstaande donderdag. Aanstaande, aanstaande donderdag. donderdag. Nou, leuk. Om daarbij aanwezig te zijn, lijkt mij. Ik ga wel even kijken. Ik ben denk zo ik. benieuwd, hè? Ik ook. Wat spannend. Ik hoop dat hij voor mij wint. Oh, je weet het maar nooit, John. Nou. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you please don't take my man. Jolene. It's soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing van uh, Jolien. Gaan we naar uh, Joop Veres voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. SV Zandvoort tegen Alsmeer. Nogmaals, weer, ja, Joop. Ja, goedemiddag uh, hier en Wij is uiteraard acht minuten, dus helft, uh, en, uh, is de tussen die tweede helft oud. En Alsmeer is furieus uit de startblokken gekomen. Hij uh, heeft uh, net uh, Boy de VET getest. Dat ging goed voor de VET. En uh, mag nu gaan ingooien de hoogte van de 16 meter gebied van Zandvoort. De is daar voor de achtlijn en de dus bal gaat via voet van Zandvoort over de Achterlijn, kunt het niet zien, wordt dus een corner, oké. Okay. Een corner voor meer. de zante gezien van de linkerkant en de uh, bal die is achter het hek, moet even gehaald worden en het is ondertussen nu weer op hetzelfde, maar nog niet op de juiste plaats. Uh, dat gaat daar nu ook wel gebeuren, het wordt neergelegd uiteraard en dan geeft die schijfster waarschijnlijk wel een seintje dat een mag, mag gaan gebeuren. Ja, dan gaat die hand omhoog en dan gaat die wel komen. Richting de 11 meter stip wordt verkopt door Aalsmeer, maar vernaast verkopt. Zandvoort mag die bal in het spel brengen en dat doet natuurlijk de vet vanaf de 5 meter lijn omdat het bal, uh, en de achterbal is, heel simpel. God, dat gaat dit traag allemaal jongens. het is ook heel benauwd hier, hè? laat het eerlijk zijn. De spelers hebben in de eerste helft, en dat vond ik heel slecht van die scherzen, er geen drinkpauze gehad. Het is toch echt bedomt weer, je dus zweet als ik weet niet wat. Daar is ze een heleboel vocht uit. En dat hebben ze in ieder geval niet met een drinkpauze kunnen aan, uh, aanmaken weer. En nu gaat die bal weer over de zijlijn, weer de andere kant. Uh, heel traag allemaal. Uh, en Sandvoort mag gaan gooien, Waar Lemmers doet dat. De helft van Zandvoort, en uh, even kijken of er beweging is, inderdaad, daar is beweging. Uh, die bal gaat richting het Berg. Die is, kan hem bijna onder controle, maar niet bijna, is niet helemaal. Gaat over de zijlijn, nu mag uh, de helft echt op de middellijn. Mag weer die bal in het spel gaan brengen en dat gaat heel ver die jongen. Heel ver. Het is uh, Jan Swemmer die die bal ook moest werken, mocht om, de, om gevaar te voorkomen. De rand van de 16 meter niet gezond voor Aalsmeer. Er wordt heen en weer gespeeld, wordt er weer uitgehaald. Die bal wordt nu niet verspeeld. En daar is het, uh, uh, Ronald Thales, die komt er net niet goed bij komen. Het mag wel een gedoe gaan. Het is, oh, de paal. Hoe, hoe, hoe. Alles, iedereen gezond. Het zat er helemaal naast. Ook een speler van Aalsmeer. En de tweede speler van Aalsmeer, die heeft er alleen maar voor het intikken die bal. En die komt via de paal voor Zalvoert weer het veld in. En daarna zet hem een wat schop gaf. Die bal uh, bedoel ik dan natuurlijk. Ja, dat is nu als mag uh, gaan functioneren. Van die corner weer. Druk op het Zandersdoel is groot. Maar dat is heel simpel pakken voor de Vet. Er was ook gefloten, ik denk voor het duwen. Dat gebeurt vaak tijdens uh, een corner natuurlijk. En de Vet die mag die bal gaan nemen. Richting even kijken: en Jan zwemmen, Zwemmer terug naar de Vet. En die gaat nu verstoppen. Dat is altijd een probleem bij hem. En ook nu weer, want die bal gaat gewoon bij de tribune. Over de zijlijn. En uh, mag Aansmeer nog steeds die druk houden op het Sanfordse bal. Ver ja. ingooien weer, opnieuw. Dat is zelfs die jongen Het is nu Zandvoort die kan redelijk goed uitverdedigen. Nee, tegen de been van de verdediger aan. En nu is het, uh, ja, hij... Ha, ha, ha. De die fluit wel. Of het eigenlijk nou een overtreding was, weet ik niet. Maar op een levensgevaarlijke plekken, meet hij twee. Vanuit het 16 meter gebied van Zandvoort. Recht voor het doel. En dat wordt natuurlijk uh, altijd uh, een, uh, een gevaarlijke situatie. Omdat het erg dichtbij is. En er zit uh, toch een behoorlijk aan Heb je er wel eens ingestaan, op? Uh, nee, nooit. Nou, dat is, dat is echt heel groot. Ja, echt waar? Ja, ja, ja, ja, dat is echt heel groot. Goed, de bal ligt ondertussen op de juiste plaats. Nu moet er ietsje naar achteren, dat is niet veel. Er zit al een gat in die muur, zie ik nu. Er wordt in gedicht. dicht. Uh, uh, die bal mag nu genomen worden. Uh, er wordt ingestudeerd, maar ik ben er in de... In de Oh, weer bijna. Het was geen muur, de bal kwam terug. Er werd geschoten, de vet kon er niet goed bij. Met zijn voet kon hij die bal weer werken. En nu is hij over de zijlijn gegaan. ...door iemand vanavond weer en Zandvoort mag gaan gooien. We gaan even kijken jongens, wat het is nu... Uh, ...we hebben gespeeld uh, bijna een kwartier... ...en de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort... ...en ik denk dat we na het nieuws terugkomen... ...met meer flitsen van deze wedstrijd. Oké, okay, dankjewel Jop voor uh, dit moment. En straks inderdaad uh, na het nieuws van 4 uur... ...komen we weer bij je terug... Voor het verder verloop van deze voetbalwedstrijd, toch wel spannend en vrij benauwd ook. Dat is het hier ook, Albert-Jan. Ja, ik zei voorspel, we krijgen onweer. Dat is niet te geloven. ik. een beetje regen, want die benauwdheid er Ja, precies. Een beetje afkoelen. Dat kan helemaal geen kwaads. Doen we ook met de muziek een beetje afkoelen. Lekkere Ik zo tussendoor. Heb je tijdje niet meer gedraaid, Albert jan Nee, nee. Nee, ik hou me gerust in. Doe je goed, doe je goed. Hier is de Timex Social Club en rumors in de 12-years uitvoering. Dus ga er maar even lekker voor zitten. By the jealous people, and they get mad at something they had, and somebody else is holding. They tell me that temptation is very hard to resist, but these wicked women. I'm a man who thinks, not a man who drinks. So please let me live my life. Look at all these rumors surrounding me every day. I just need some time, some time to get away from. from all these rumors. I can't take it no more. My best friend said the one I'd nabbed about me and the girl extra. Look at all nou over Narry, yup, fresh, yup. Met overtreding van Kwartslevolds aan de rand van het stapsopgebied in dezelfde situatie als net met de vrije recht voor het doel. Nu gingen we er wel in. Het is nu 1-1, de wedstrijd voor tegen Haalsmeer. En dan moet je eigenlijk zeggen, zo zijn we een klein beetje High Freak FM op de zaterdagmiddag. Speciaal voor alle Classic Liefhebbers. Deze 12 uur uitvoering van de Time Social Club. You're the Rumors. Ja, en we gaan nog een uur door natuurlijk naar de klok van vieren. Maar even een, een geweldig bericht en dat wil ik u niet onthouden. Want uh, Zandvoort krijgt er een verrassend en inspirerend evenement op, op de kalender erbij. Culture at the Beach. De vier jaar rond paviljoens Club Nautique. De haven van Zandvoort. Take 5. Uh, aan Zee en Tijn Verzorgen op zondag 2 oktober Zetten die het vast in de agenda Vanaf 5 uur een dinnershow voor Charity Een initiatief van de Lions Club Zandvoort In samenwerking met Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem De gedachte achter deze kleine Uitmarkt aan Zee is een promotie van Cultureel Kennemerland. Directeur Jaap Lampen van Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem Geeft hierover uh, Op deze bijzondere avond een toelichting De bedoeling is er een jaarlijks terugkerend Evenement van te maken ...hulde voor de organisatoren. Kaarten voor deze unieke avond zijn te kopen... ...bij deelnemende beachclubs en de leden van Lions Clubs Zandvoort. Ook zijn ze te bestellen via de website www.theater-haarlem.nl De prijs is 75 euro per kaart en de drankjes zijn niet inbegrepen. Maar het is voor het goede doel. U kunt zelf kiezen in welk paviljoen u wilt aanschuiven. Netop, er zijn in totaal slechts 400 kaarten beschikbaar. Meer informatie is te vinden is ook te vinden op -the Beach www.cultureatthebeach.nl Tot zover dit uur van de Sanford op Zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog één uur lang. En gisteren in het huwelijksbootje gestapt. Roy en Din. Ja. Speciaal voor hun beide deze plaats. Hier is Love and Marriage. Uiteraard van Frank Sinatra. Graag tot zo. Love and Marriage Love and Marriage